12 uur. Pacht met het NWS-journaal. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is dit weekend getroffen door gijzelsoftware... waarbij alle bestanden door criminelen op slot worden gezet. Interne systemen werken beperkt en ook e-mail kan niet worden gebruikt. De veiligheid zou niet in gevaar zijn. Meldingssystemen als P2000 en C2000 werken wel. Biederdadig zijn van de gijzelsoftware is nog onduidelijk. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt... samen met de politie of de aanvallers bij belangrijke gegevens kunnen... en wat daarvan de gevolgen zijn. Verenigd Rusland, de partij waar president Poetin aan is gelieerd... lijkt de winnaar van de lokale verkiezingen. In ongeveer de helft van de 85 Russische regio's... konden mensen vandaag naar de stembus. De uitslag is geen verrassing, omdat kandidaten van de oppositie... bij dit soort verkiezingen meestal worden geweerd. Het waren de eerste verkiezingen sinds de vergiftiging van oppositieraden Navalny, die had zich met een anticorruptiecampagne gericht op de Siberische steden Novosibirsk en Tomsk, waar zijn aanhangers nu ook een zetel zouden hebben gewonnen. Migranten die de Griekse eilanden Lesbos en Samos hebben bereikt... worden geregeld door gemaskerde mannen weer met een vlot op zee gezet. Volgens mensenrechtenorganisaties gebeurt dat sinds het voorjaar steeds vaker. Ze vermoeden dat de Griekse overheid erachter zit, maar die spreekt dat tegen. Human Rights Watch zegt dat de Europese Unie van het probleem wegkijkt. Het OM in Amsterdam blijft achter de beslissing staan... om rapper Aquasi niet te vervolgen voor een opruimende uitspraak over Zwarte Piet besluit leidde tot kritiek. Zo werd de onpartijdigheid van de betrokken officier van justitie in twijfel getrokken. Het OM benadrukt dat aquatie geweld onacceptabel noemt... en dat dat belangrijk is voor de veiligheid rond Sinterklaas. Het weer vrij helder vannacht. Lokaal kans op wat mist. Minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dinsdag is het nog iets warmer. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort en de zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht.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 Jij le truc, je sens les people. Les people. Oh yeah, Il m'en dupe, bête, bête, bête. Tomber la première, merde, merde. Il m'en dupe, bête, bête, bête. la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. Tu pas dans les délires de vice. Quand tu penses assurer, c'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui Maar j'avoue que c'est mort Toi tu fous la merde Tu veux que j'avoue mes m'étorle Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental Ouais à qui tu vas la faire à qui, à qui eh. Retour à la réalité Moi j retourne à la réalité Ouais j'ai le mental À qui tu vas la faire à, à qui tu vas va la faire Jolie nana, recherche jolie jo Comment on fait Je suis pas très mytho Manger le truc, je sens les people ouais, Les people Oh ouais. yeah Ik stond bij de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 Yeah. <laughs>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 cielo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito para que mis mi sellos... See